Uur. Door alwegens met het NOS-journaal. In drie Amerikaanse staten is de afgelopen dagen een grote drugsbende opgerold en zijn veel verdovende middelen in beslag genomen. In Virginia, North Carolina en Texas werden 35 mensen opgepakt. Er werden grote hoeveelheden heroïne, cocaïne en fentanyl gevonden. Volgens de autoriteiten kwam de fentanyl vooral uit China. De andere drugs kwamen uit Mexico, Californië en New York. Fentanyl is een zware pijnstiller die erg verslavend is. In de Verenigde Staten stijgt het aantal doden aan een overdosis opiaten al jaren. In 2017 kwamen daardoor zo'n 48.000 Amerikanen om het leven. Bij een bombardement in het zuiden van Colombia zijn volgens president Duque negen dissidenten van de FARC gedood. Hij spreekt van een duidelijke boodschap aan de opstandelingen die zich niet meer willen houden aan het vredesakkoord uit 2016. De meeste van hen zitten vermoedelijk in buurland Venezuela. Op de Griekse eilanden komen steeds meer migranten aan. Alleen de afgelopen dag al kwamen op Lesbos 16 boten aan met in totaal 650 migranten. Onder meer uit Afghanistan. De Griekse regering heeft de Turkse ambassadeur op het matje geroepen... omdat er was afgesproken dat Turkije zoveel mogelijk migranten zou tegenhouden. Het Twitter-account van de topman van Twitter is korte tijd gehackt. Kort voor tien uur verschenen op het account van Jack Dorsey... onder meer racistische teksten en een bommelding. Kort daarna waren de tweets verwijderd. De berichten zijn online gezet via Cloudhopper... een dienst waarmee tweets via sms verstuurd kunnen worden. Dat bedrijf is jaren geleden overgenomen door Twitter. Twitter onderzoekt het lek nu. Een hackersgroep die zichzelf Chuckling Squad noemt zit erachter. Die groep nam al eerder Twitter-accounts over. Het weer, vannacht kan wat mist ontstaan. De minima liggen rond 12 graden. Overdag vrij zonnig, bij 25 tot 30 graden. Later in de middag en avond meer bewolking met kans op een onweersbui. Zondag is het bewolkt en mogelijk een bui met uit 21 graden een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren.